De brand in een snoepfabriek in Harlingen is onder controle. De brand brak vanochtend rond kwart over acht uit in een spiraaldroger. Daarmee worden spekjes gedroogd. Zo'n 70 medewerkers van de fabriek moesten worden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. Door de brand lag het scheepvaartverkeer bij Harlingen uren stil. In Rome is een dakloze man opgepakt die in de vroege zaterdagochtend... een beroemde fontein in het centrum van de stad had vernield... De man van 52 werd afgelopen nacht opgepakt in de buurt van de vernielde morenfontein op de Piazza Navona. Een agent herkende hem van beelden of van een bewakingscamera. Daarop was te zien hoe hij op een marmeren beeld staat in te hakken. En daarbij komen twee grote brokstukken los. Dan het weer. Afwisselend bewolkt, wat zon en buien met plaatselijke kans op onweer en windstoten. Aan de kust staat een krachtige tot mogelijk harde wind. De middagtemperatuur ligt rond 19 graden. Morgen herfstachtig en een graadje frisser. Awb Verkeersinformatie een korte file na een ongeluk op de A27... vanuit Utrecht naar Gorkum bij knopend lunette 2 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Elsevier ontleed wekelijks actuele onderwerpen. We nemen afstand en bekijken de zaak van verschillende kanten zodat u zich een mening kunt vormen. En dit zetten we nu al even voor u op een rijtje. 12 weken else plus de speciale editie ons brein plus kans op een HTC Desire S voor maar 15 euro. Kijk op else Eerst else Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met dit uur. Vier gasten aan tafel en één van hen weet alles van deze man. Er is iets aan de er is geen bol zo. laat me zitten. Ik ben een spaartje, maar ik ben een dienaar van Allah en ik kom hier uitnodigen tot geloof, geloof in Allah. Dus en dient hem dus, dat is de, de weg. Ik ben niet een gevaarlijke gek en ik heb geen bom, maar toch joeg hij zaterdagavond. De koningin en honderden bezoekers van het concertgebouw de stuip op het lijf. Toen hij op het podium een concert verstoorde. Wie is deze man? de Rijtsma van het Amsterdamse inloophuis De Waterhoven heeft hem wel eens ontmoet. Meneer Rijsma, toen u hem daar zag staan op het podium, eh, wat dacht u toen? Nou, Ik dacht uh, heel bijzonder dat iemand door de beveiliging is gekomen. Het één. En de tweede is dat uh, ik heb hem, heb hem wel eens ontmoet en herkende hem alleen als een... Aardig man, erg gelovig. En daardoor ook kennelijk heel bereid om zijn standpunt uh, uit te dragen. En dat heeft hij uh, aardig gedaan. Ja. Nou, we praten zo meteen over hem verder. Ja. Maar eerst nog even de andere gasten. Ja, zo is hier uh, Adi Golat. Uh, hij heeft een internationaal bedrijf in gezelschapsspelen. Met hem praten we over de nieuwste speltrends. En ook over de vraag of de computer games, het ouderwetse bordspel De Nek Omdraaien. Welkom, uh, meneer Goulat. Ik ben net terug uit Frankrijk en daar staat een van uw spelen op nummer 1. Welk spel is dat? Het spel is de Takki Kaki. Dat is die Nederlandse taki -taki. naam. Ja. Ja. En uh, wat bijzonder aan deze, dat hij uh, bijzondere geluiden maakt. <lacht> uh, <lacht> dit is niet uw maag, <lacht> dit is het spelletje. <lacht> Straks meer. Morgen gaat een film in première die over iets wat je niet kunt zien... maar dat toch een prachtige film oplevert, maar ook verontrustend. Het is het verhaal over hoe wereldwijd landbouwgif in allerlei soorten zich ophoopt en ons ziek maakt. Filmmaker Jan van den Berg maakte daarover Silent Snow. Hartelijk welkom, meneer Van den Berg. Dank je. Uh, is het uh, een soort film zoals uh, uh, Inconvenient Truth van Al Gore? Ja, maar beter. Oh ja. ja, zei hij bescheiden? Het is heel zorgvuldig gemaakt. Ik vind je van Al Gore. Die hebben zo'n mooie curve aan het eind. Dan buigt hij opeens alles om. Van, kijk Als we dit doen, dan is het opgelost. Bij Snow ligt het iets moeilijker. Maar uh, ook daar hebben wij uh, gekozen voor. al die mensen die Optimist. een positieve inbreng hebben. en Waardoor het toch niet zo negatief eindigt. Deze week wordt de week die bol gaat staan van beschouwingen over tien jaar na de aanslag op de Twin Towers. Onze buitenlandcommentator van vanmiddag verdedigt een opvallende stelling hierover. Jan van Bentum, welkom. Jij zegt dat Al-Qaeda de oorlog heeft gewonnen. Dat is een bijzonder geluid. Ben jij nou de enige journalist die dat vindt? Nou nee, er zijn wel vaker al analyses nu, die zeggen dan niet de oorlog gewonnen. Maar in ieder geval, ze hebben hun doelstelling behoorlijk bereikt... En dat is niet zozeer de oorlog, maar is ook de economie, de financiële wereld totaal in wanhoop, dus in te storten. En uh, als je goed gaat kijken, dan ligt er een behoorlijke start op 9/11. Oké, okay, nou straks ja. horen we jouw toelichting verder. En onze dichter bij de dag is vandaag Hans Wap. U hoort tegen drieën zijn gedicht. En als u iets kwijt wilt, dan kan dat natuurlijk via de e-mail. Dit is de dag het eo.nl of via Twitter. En gebruik dan een hashtag gevolgd door didd. Wanda Rijtsma, u bent van Inloophuis De Waterheuvel in Amsterdam. U uh, kent de man die zaterdagavond voor opschudding zorgde in het concertgebouw. Hij beklom het podium en uh, sprak uh, de zaal toe. En de bezoekers schrokken daar nogal van. De koningin was ook aanwezig, maakte het extra pikant. Uh, u zei voor de uitzending tegen mij... ja, ik kan omwille van de privacy natuurlijk niet heel veel over deze meneer vertellen. Maar wel iets, denk ik. U zei net uh, in de inleiding... het is een hele aardige man die heel serieus is over zijn geloof. Ja, zo heb ik hem ontmoet. En, uh, en eigenlijk niet meer dan dat... Een aardige, innemende man die graag vertelt over zijn geloof. En wel op die avond onmiddellijk in verband is gebracht... met psychiatrie en dakloosheid. En dat is ook de reden waarom ik uh, hier gekomen ben. Omdat ja. we inderdaad veel mensen in onze uh, waterheuvel hebben... die zo'n achtergrond hebben. Ja, dezelfde achtergrond als hij. Was, is het iemand die verward is? Was, want... Kun je zeggen dat hij daar stond eh, bij volle bewustzijn of verkeerde hij dan in een staat van verwarring? Oh, nou ja, ik zal de laatste zijn die daar een oordeel over zou kunnen vellen. Omdat wij eigenlijk ons helemaal niet bezighouden met de, de psychiatrische kant van onze leden, zoals wij onze klanten noemen. Maar uh, zoals ik hem ontmoet heb, was hij helemaal niet verward. En uh, stond hij echt voor de zaak die hij wilde vertellen. Ja, want zoals hij op dat, concert, op dat podium sprak over zijn geloof... zo heeft u hem ook wel eens over zijn geloof ja, gesproken. Ja, ja, ja, klopt, ja. En ja. hij vond dat heel belangrijk en vond ook dat iedereen daarover moest horen. Ja, zonder meer zoals heel veel anders gelovigen dat ook graag en veelvuldig doen. Ook te pas en te onpas. Te passen en te onpas, op zondagmorgen, <laughs> wanneer je waren... Uh, het geloof wil horen. Maar zondagmorgen, dan doet u op de kerk, is dus toch wat anders, neem ik aan... Uh, nee, dan, ik bedoel uh, meer op de mensen die door mijn straat heen komen en mij, bij me mij aanbellen. Oh ja, je hoofd getuigd. Oké, okay, goed. Um, ja, u zei net al, uh, psychiatrie, daar werd hij onmiddellijk mee in verband gebracht, uh, verward zijn. Hij is ook gedwongen nu opgenomen. Ja. Uh, verbaast u dat? Ja, sta ik best wel een beetje verbaasd ja? van, ja. want? Ik denk dat, uh, ja... Ik, ik praat alleen maar van zoals ik hem ken natuurlijk. En, en, en zoals ik hem zag, zag ik niet zoveel verschil. Maar ik zal de laatste zijn om het oordeel van, van die zaterdagavond... hoe daarop gereageerd is door de hulpverlening. Mm -hmm. maar, um, maar wat mijn probleem is, dat door die zo'n sterke band te leggen... met bekenden van de politie... En verward, dan krijgt er onmiddellijk weer die relatie met dat beeld wat zoveel mensen die niet bekend zijn met psychiatrie hebben van, uh, van mensen met een psychiatrische achtergrond. als zijn een gevaarlijke mogelijke dreiging. En dat is totaal niet in overeenstemming met mijn ervaring. Nee, u zegt, mensen worden veel gevaarlijker afgeschilderd dan ze eigenlijk ja, zijn. Ik denk maar, dat, maar het was ja. natuurlijk voor de mensen die ook in die zaal zaten ook wel vrij bedreigend, zoiets. Ja, maar ik denk dat het bedreigende vooral uh, komt omdat daar ineens iemand het woord neemt... op een moment dat niemand dat verwacht in een totaal andere setting. En of nou iemand verward is of niet, uh, dat zou altijd zo zijn... als daar iemand ineens op het podium staat ja. van het concertgebouw en iets gaat vertellen... En ik denk dat dat eigenlijk de oorzaak van de verwarring ja, is. Ja, maar niet, dan is het niet... toch ook wel logisch dat mensen dat verband met die psychiatrie leggen... als een soort mogelijke uitleg over waarom iemand ertoe komt om op zo'n podium te gaan staan. Nou, dat weet ik niet. Ik, denk dat dat... ik herken dat ook bij mezelf. Je wil graag als iemand iets doet wat, wat, wat, je, wat je ver van je wil hebben... dat mensen heel vaak de neiging hebben om het woord gek in de, woor, uh, in de mond te nemen. Hm. Dan, dan is het gelijk je probleem niet meer. Dan is iemand gek, dus die doet iets wat jij uh, raar vindt en niet wilt, en dan, heb, dan is het klaar. En, uh... Maar hoe zouden, we, hoe zouden we er dan naar moeten kijken? Oh ja, nou ja, ik, eerst plaats zou ik graag uh, uh, uh, proberen... altijd zo voorzichtig mogelijk te zijn om tegelijk die termen te, gebru te gebruiken. Neemt u dat de autoriteiten kwalijk? Ja, ik denk dat daarmee toch wel iets ver verdoezeld wordt... van een ander probleem is, hoe komt iemand op zijn podium... En dat, de veiligheidssituatie. De veiligheidssituatie. En dat, ja, met name als het met de koningin te maken heeft, dan is het natuurlijk helemaal shockend als dat kan. Ja. En in die verwarring is het ook haast weer menselijk dat we gelijk weer. Uh, psychiatrie en, en, en, en bekenden van de politie erbij. Ja, wordt dus je, dus eigenlijk, je moet eigenlijk dan de vraag stellen... hoe kan het dat iemand door de beveiliging heen Ja, dat vind ik liep? een belangrijke vraag. En, en dat... me, meer dan gaan benoemen wat er met iemand aan de hand is. Ja, zou lijkt me zijn. veel zinvoller, ja. Maar het blijft natuurlijk vreemd dat iemand in een concertgebouw... waar die niks te zoeken heeft het woord wil voeren over Allah. Dat, dat oh ja. blijft natuurlijk voor de meeste Nederlanders gewoon een vreemd iets. Ja, dat is ook zo. Ik bedoel, in de zin van uh, dat je zo overtuigd bent... of... Kijk, Ik sluit niet uit dat... dat dat, dat iemand die verward is, zo'n plan maakt en dat doet. Ja. Dat, dat is helemaal niet uit te sluiten. Maar uh, het gaat mij me meer om de dreiging die daar steeds omheen wordt gehangen. En die, wat ik ook heel erg. Ik, uh, ik vond het juist eng dat hij zei: uh, ik heb geen bom. Toch juist omdat hij dat zei, ja. werd het des te dreigender toen ik dat zag. Ja, maar tegelijkertijd denk ik dat is ook wel heel adequaat te reageren op de mogelijke angst van de toeschouwers. Want hm. dat is het eerste waar ze bang voor zijn, denk ik. Ja. Maar is hij, nou, was hij nou, is hij nou psychisch gezond? Nou, daar dat kan, dat kan ik echt geen oordeel over vellen. Echt niet? Nee, dat, uh, nee, dat, dat doe ik niet. Want op die, op die manier gaan wij trouwens ook niet met onze mensen om. Hm. Wij kijken in eerste instantie, we zeggen nou oké. Okay, je hebt een psychiatrische problematiek. En als je bij ons komt, dan gaan wij aan de slag met die dingen die je wel kan. En de mensen kijken zo weinig naar wat mensen wel kunnen hm. als zij het hm. problemen hebben. Want stel, hij komt, hypothetisch geval, bij u. wat Dan gaat u neem ik aan met hem in gesprek. En dan? Dan uh, komt iemand bij ons. En dan laten wij hem het gebouw zien en alle mogelijkheden die we hebben... om bij te dragen aan het functioneren van onze club. Want we doen het namelijk samen met de leden, zoals wij dat noemen. Het zijn nadrukkelijk en... geen patiënten, geen cliënten? Maar de leden. meeste mensen hebben een, een achtergrond van psychiatrie. Dus hebben te maken gehad met hulpverlening. Zijn vaak in behandeling of gebruiken medicijnen. Dat laten we ook lekker daar zitten bij, de, uh, bij die hulpverlening. We zijn ook niet tegen hulpverlening, helemaal niet. Maar wij door de nadruk te leggen op die positieve kant... zie je mensen dus ontzettend groeien omdat ze weer bijdragen aan iets constructiefs. en ook relaties kunnen leggen, contact opbouwen, vrienden maken. Zaken die mensen, doordat ze vaak in een hoek gedrukt worden. en in een isolement verkeren, vaak zo weinig meer kunnen ja. laten zien. Nou, u bent natuurlijk als instelling daar ook op ingericht. Wij zijn een samenleving die dan af en toe geconfronteerd wordt. met ja. iemand waarvan we dan denken: ja, oké, okay, uh, wat gebeurt er nu en hoe moeten we daarmee omgaan? En u zegt net, ja, er wordt dan wat niet zo adequaat gereageerd. Maar hoe zou u dan willen dat wij reageren als er zoiets gebeurt? Nou, ik zou zelf, maar dat is niet iets wat je in eenmalige boodschappen zo eens even vertelt. Maar de, het feit dat psychiatrie uh, afgeschilderd wordt als iets hè, wat heel weinig incidenteel voorkomt. Terwijl de meeste mensen hebben te maken in hun omgeving met psychiatrie, kennen mensen die psychische problemen hebben, uh -huh. nu of in het verleden. Vaak moeten ze mensen helpen. En één op de vier mensen heeft last van psychiatrische problematiek. Maar de bekendheid is eigenlijk heel laag. En ik zou dus voorstander zijn om veel meer bekendheid te geven... aan wat nou psychiatrische problematiek eigenlijk is. Hm. Hm. Hm. Weten jullie hier aan tafel wat van psychiatrische problematiek? Toen werd het stil. Geweest. Ik ben uh, ooit, ooit docent geweest in de opleiding voor medische uh, sectoren. Op, onder andere aan... Uh, Pleiding voor psychiatrische verpleegkundigen. Oh ja. Dus daar kwam je heel veel van die sociale aspecten tegen. En ik heb ze ook wel eens een, een soort veldonderzoek laten doen. van hoe denkt men nu over psychiatrie. En dan bleek dat hoe abstracter mensen konden antwoorden. dus als je het antwoord opschreef. Oh, dan, was het, dan, dan, dan was het vrij kritisch. Ja. He, dus uh, bijna gevaarlijk in een samenleving. maar goed dat het een eind van ons af is. maar hoe dichter je bij de mensen kwam. hoe herkenbaar ze dus werden. Dus het zijn met een microfoon, het zijn met een camera. Dan werden ze allemaal heel lyrisch. Van erg goed dat het er is en dergelijke. Maar in werkelijkheid buiten hun waarneming, leek ik het wel. Ja. Ja. Dus een wereld die, die weg is. Zijn we er een beetje bang voor? Ja, ik denk dat mensen bang zijn voor uh, wat dan heet afwijkend gedrag. Dat het altijd met arge ogen bekeken wordt. En als alleen dat gedrag het zichtbare deel is... dat mensen niet geneigd zijn om dan verder te kijken... dan wat ze zien of ervaren. Maar de tijd zit wel heel erg tegen. Hè? We, we hebben natuurlijk het drama gehad in Noorwegen. Ja. In Nederland toch ook een aantal incidenten. Ook rondom de koningin. Dus ja, je eerste reactie is van... hier is iets heel ernstig aan de hand. Ja, dat is waar. En, het, en tegelijkertijd is ook weer een beetje het bewijs van... als je dat soort incidenten hebt en hoe algemeen psychiatrische problematiek eigenlijk is... dat je op incidenten een, af en toe komt het voordat er nare en vreselijke dingen gebeuren. En vervolgens koppelen mensen dat aan een hele grote groep... van mensen die dezelfde uh, beperking of problemen hebben... en die daardoor dus ook in een hoek worden oh. neergezet. Maar en dan uh, is het eigenlijk wel heel vervelend wat deze man heeft gedaan... voor die mensen, ja, voor maar die ik, groep, ja, Maar het gekke is, tenminste wat ik daarvan gezien heb... vond ik het helemaal niet zo gek overkomen. Nee? Iemand, Stel nee, nou dat, dat u daar ik... had gezeten. Ja, had u dan nog... had ik ges geschokt geweest van het feit dat iemand daar staat. Ja. Hoe komt hij daar ineens zo uit het blauwe hinein... in zo'n setting op dat podium? Ja. Dat zou mijn verrassing in eerste instantie zijn. Maar als ik op dat moment nog in staat ben... door die verwarring heen te luisteren naar wat de meneer gezegd... dan zegt hij niet zulke ja, Maar dan, dan hoort u doen. de naam Allah en dan denkt u aan ja, september word... en aan aanslagen... en ja. dan zou ik heel bang worden, denk ik. Ja, omdat je aan die dingen denkt die ja. daarmee geassocieerd ja. zijn. Ja. En zo werkt dat nu eenmaal. Je associeert heel snel op een situatie dat je, dat je geschrokken bent. En vervolgens plaats je iemand in de hoek... waar helaas zoveel mensen in die hoek worden neergezet. Ja. En da da daar bewijs je mensen geen dienst mee. Nee, Hij is nu gedwongen opgenomen. Ja, nou ja, daar ben ik niet heel blij mee. Wat zou wat u betreft beter geweest zijn dan? Nou kijk... Ik vind het echt niet goed voor mij om te zeggen wat wel of niet goed is geweest in u die zaterdagavond. Heeft, nee, maar dat, als ik maar gewoon u, u vanuit bent wel die, van die ontmoeting zou, ik me afvragen waarom iemand die, die gedwongen opname zei. Wat ik weet, wat ik gezien heb, kan ik me er niet voorstellen. Maar de, Waar zou zeg, die wel mee geholpen zijn dan, denk ik? Nou, ik denk. Wat ik zie bij onze mensen, dat is vaak een hele gewone, gewone, normale bejegening dat dat al enorm helpt. Dat je mensen wijst op, uh, op de beperkingen die het ook oplevert... om in een gemeenschap te verkeren en wat je, waar je rekening mee moet houden. Dus dat je niet zomaar op een podium gaat staan in het concertgebouw? Ja, maar ja. Ik heb de neiging dit geval... Hè, dit, wat ik al zei, is een paar keer ook herhaald heb, al van... Nou, ik vind meer de schok van de veiligheidssituatie daar in het concertgebouw... dan dat iemand die zo gedreven is door zijn boodschap dat gedaan heeft... Hm. Maar kunt u zich voorstellen dat mensen het toch wel een beetje een soft verhaal vinden wat u vertelt? Ja. ja. Dat en is... wat zegt u daar dan tegen? Ja. ja, omdat kennelijk er meer behoefte is om harde verhalen te horen en klinkbare oplossingen en opsluiten met die handel en dat soort ja. terminologieën. Dat spreekt kennelijk meer aan aan die behoefte ook om dat weg te zetten. Dan is het over. Afgelopen. Maar helaas werkt het niet zo. Nou, zo de werkelijkheid zo is anders. Is, zo is het niet. Gaat u nog wat voor hem doen vanuit uw functie bij het inloophuis. De, de lichte relatie. Dus. Nou ja, voor zover ik hem ken. En als ik daar binnen de mogelijkheid heb om hem te benaderen, dan zou ik, als hij daar behoefte aan heeft, zou ik zo bij hem op bezoek gaan of iets dergelijks. Ja. Ja. Goed. Dank u wel. Wander we Rijtsma van Inloophuis De Waterheuvel in Amsterdam. Ja, we gaan naar Adi Golat, de spelletjesman. Uh, spelen we uh, voor de anderen nog even aan tafel? Spelen wij nog eens een spelletje, zo in het weekend? Uh, gisteren nog gedampt met mijn oudste dochter. Die ze dol op. Ja, Jan van Bentum. En u? Uh, ik schaak met mijn zoon en zoveel uh, mogelijk spelletjes. Dat is leuk, ja. Kaarspelen doen we. Jan van der Berg. Meneer Rijtsma.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 En eh, zoals, het, eh, zoals het hoort, je moet hem eh, aaien, je moet voor hem zorgen, je moet hem voeren. En dan moet je met hem gaan wandelen. En met een plastic, gaat... plastic hond? Met <laughs> ja. eh, een plastic hond, ja. Het spel is altijd een voorspelen van het, van het leven eigenlijk. Hè? Dat, eh, je brengt het, het leven eigenlijk in een spelvorm. Ja. En als je gaat met wandelen, dan, uh, ja, dan hebben ze hun behoefte. En uh, daar is Amsterdam wel bekend voor.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 Hij gaat, hij ja, gaat, ik vind, moet maar, ja. maar even dan, toch? Ja, hij gaat gewoon poepen. En, en, en, en <laughs> ja, er hoort een bepaalde geluid. Maar, oh ja. maar uh, niet in één keer? Degene die hem uiteindelijk uh, <laughs> laat poepen, die, uh, nou, die wint? Of die verliest gaat, juist? Is gaat, je te... moet je goed verzorgen. Dus je, je moet hem voeren en dan ga je wandelen. Ja. En dan, je mag één keer wandelen of twee keer of oh drie. Ja. En dan aan het eind ja, gaat hij zijn behoefte doen. Dus je moet het verzamelen. En maar de eerste, ja. Je hebt drie keer zeg maar, van de drolletjes uh, verzameld. Deze winnaar. Oh, oh. dus de meeste drolletjes moet je ja, verzamelen. Precies. Maar wat is nou het geheim van het succes? Het staat nummer, op nummer 1 in Frankrijk, zeiden we al. Kunt u het verklaren? Nou, het is gewoon grappig. Als je dat, als je dat ziet... En uh, dan... Ja, uh, de hond wordt nu uh, even gevoerd, ja, vastgehouden. Als je alleen dit oh, geluid hoort... Dan, dan, dan ga je gewoon lachen. En ook volwassenen. Dus het, uh, ja. Ja. Ja. Zelf uh, was u niet echt een spelletjesman vroeger. Nee.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 40 spelen in de week aan één familie. 5 miljoen familie in Nederland. Nou, dan ben je miljonair in drie maanden. En nou, is nou werk van maken. Is dat gelukt? Nou, ik ben nog mee bezig. Ah, okay. maar en daar ben je nog 31 jaar mee bezig. Oh, okay. ja. In uh, heel, heel wat landen is uh, Rumicup uh, inmiddels uitgebracht. In diverse talen ook. Qua omschrijving dan? Uh, we gaan even luisteren. Ouchiti wist en wist dat samo Rumicup. Terzijde Rumicup, Rumicups Dumi, I Rummikub Mini Rumicup. Een spier voor twee. Rumicup! Rumicup. prostu zagrij.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 is onmogelijk. Nee, maar is een kind dan slimmer als hij een bordspel doet in plaats van alleen maar computerspelletjes? Word je er slimmer door, beter getraind? Nou, ik, ik denk van wel, want we doen heel veel demonstraties in, in buurzen en in warrenhuizen. Uh, je ziet een kind die heeft met zijn ouders gespeeld. Het verschil is enorm. Hij hmm. kan beter met zijn handen werken, hij kan beter plannen, beter vooruit denken. Het is een groot verschil.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 Dan nog even iets anders, uh, uh, meneer Golat. Uh, u bent Israëliër, u woont al vele jaren in Nederland. I ik las ergens dat u zich uh, uh, omarmd voelde door de Nederlanders. U vindt de Nederlanders lief. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt helemaal. Eerst <laughs> heb ik een Nederlandse vrouw. Dus dat, is echt... ah, dat, ja, is... Dat, dat is een hele lieve vrouw, blijkbaar. Ja. Maar voelt u zich wel eens onveilig in het land? Nou, ik... als ik het ga denken, dan uh, zeg ik ja... Uh, maar als ik uh, door het werk en heb ik geen tijd om na te denken. Ja. Maar eigenlijk, uh, als ik hoor van vrienden van mij in Amsterdam, die uh, de keppeltje moeten eraf doen om ja. daar veilig te lopen, ja, dan zeg ik, ja, dat, uh, het is niet fijn. Nou, ik vraag u dit omdat er morgen een debat is in de Tweede Kamer... over veiligheid van Joodse instellingen. Op jaarbasis kost dat zo'n 800.000 euro. Een aantal partijen, waaronder de ChristenUnie en de PVV... vinden dat de overheid dat voortaan zou moeten gaan betalen, die 8 ton. Wat vindt u? Joodse instellingen, veiligheid? Moet de Nederlandse overheid dat bekorstigen... of moeten de instellingen dat zelf doen? Ik denk als die uh, Nederland heeft gekozen voor een uh, vrije maatschappij, een democratische maatschappij, dan moeten ze zorgen dat uh, de eerste boogrecht is leven. Dan moeten ze zich garanderen. Dan moeten ze helemaal niet meer spelen. niet als, als debat. Uh, uh, op, op, het is geen onderwerp voor debat. Het leven in gevaar, dan moet je gewoon de mensen beschermen. Daarvoor hebben we. Uh, het is meer belangrijk dan uh, uh, vrijheid van meningsuiting. Ja. Maar het is nooit zo geweest. Hè? De overheid uh, heeft dat niet eerder begorstigd. U vindt dat de Nederlandse overheid dit moet? Gaan betalen? Ik heb geen twijfel over. Het is de eh, eerst, zorg je dat hier, de mensen zijn veilig voor dit je zorg, dat de vloechtelingen in Darfur worden beschermd. Dat is de wereld op zijn kop. Mm -hmm. ja. U blijft voorlopig in Nederland wonen? Ja, het is, ja. is paradijs hier, mensen, we, mensen uh, zien het niet, maar het is paradijs hier. Ik ben in Frankrijk, ik ben in Amerika geweest en uh, ja, Nederlands paradijs. Alles is hier goed geregeld, misschien te goed geregeld, maar uh, ja, het is, ja, het is moeilijk hier uh, mankamenten te vinden. Terug naar uw core business, de spelletjes. Uh, u bent een nieuw spel misschien aan het ontwikkelen op dit moment? Ja. ja. Toen werd het nu, nu wil ik toch wel iets weten. Welke kant gaat het op, uh, Nicolad. Ja. Ja. Um, ja. We hebben nu een, een nieuw spel in de maak. Het is een, een zeehondje. En, <laughs> uh, van de tegel naar de zeehond? Ja, de we, hebben, we hebben eigenlijk een hele, hele dierentuin bij ons. We He. hebben een, een hond en een bierg en een kaart. De ark van Noah. En dan hebben we een, uh, een zeehondje. En uh, de zeehondje uh, die beweegt. En die maakt de beweging van het zeehondje. En is zoals je ziet in de, in de pakken. En, uh, en, en hoe lang heeft u nou nou gedaan om dit te bedenken? Nou, dit spel heb ik niet zelf bedacht. Maar het is uh, een proces van ongeveer twee jaar. Zeg maar, ja. 24 maanden van uh, schets. Tot die de spel eigenlijk op de plank ligt. Het is behoorlijk lang. Nou. Ik dank u, meneer Golat, voor de toelichting. Ja, we gaan zo luisteren naar het nieuws van half drie. Daarna gaan we praten over een indrukwekkende film over landbouwgif, over pesticiden... en hoe wij daar allemaal uiteindelijk toch last van gaan krijgen. Filmmaker Jan van den Berg heeft daar een film over gemaakt. Dat gaat morgen in première. En Jan van Bentum verdedigt de stelling dat tien jaar na de aanslag op de Twin Towers... je kunt vaststellen dat Al-Qaeda de oorlog tegen Amerika heeft gewonnen. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Onno Duiven-Nederwit. Radio 1, het NOS-journaal.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 De politie van Rome heeft de vermoedelijke dader opgepakt van de vernielingen aan een van de fonteinen op het Piazza Navone. Het is een dakloze die door een agent werd herkend van camerabeelden. Dat gebeurde vlakbij de fontein die hij zaterdagochtend had toegetakeld. En de Europese beurzen staan op fors verlies. Dat komt door de Europese schuldensituatie en de vrees voor een nieuwe recessie. De AEX-index in Amsterdam stond zojuist op een verlies van bijna 3 procent. in en Frankvoort stonden rond het middaguur zelfs ongeveer 4 in de min. En dat is nieuws op dit moment. ANWB ah, Verkeersinformatie. Er staan files op de A10 West richting Zaanstad... tussen Sloten en de Koentunnel, 5 kilometer. De A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor de tunnel 3 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen zijn daar twee rijstroken dicht. Helemaal dicht is de N225, Utrecht-Renen... tussen de A12 en Doorn. En dat komt door een gaslek. Radio 1, dit is de dag. Welkom terug bij Dit is de Dag met hier aan tafel vier gasten. Voor het nieuws van half drie vertelde Wanda Reitsma... over de man die dit weekend voor grote opschudding zorgde... in het concertgebouw waar koningin Beatrix een concert bij woonde. De spelletjeszakeman Adi Golat legt ons uit... dat gezelschapsspelletjes uiteindelijk beter zijn... voor de ontwikkeling van kinderen dan computergames. En zometeen praten we ook met filmmaker Jan van den Berg... over een indrukwekkende documentairefilm... over hoe landbouwgif de mensheid bedreigt. En buitenland commentator Jan van Bentum verdedigt de stelling... dat je tien jaar na de Twin Tower-aanslagen kan constateren... dat Al-Qaeda de oorlog tegen de VS heeft gewonnen. Wat vindt u? U kunt uw reactie achterlaten via Dit is de Dag.nu... of op Twitter. Gebruik dan een hashtag gevolgd door DIDD. Jan van den Berg, net liep hij nog met de tackle hier door de studio... maar uh, nu gaan we het hebben over de film Silent Snow. Morgen gaat hij in première. Ik heb hier een banaan. Wat heeft de banaan met uw film te maken? Uh, bananen, ja, ik durf ze niet meer zo goed te eten. Tenminste, sinds ik in Costa Rica geweest ben... wat het, uh, het eerste land is qua gebruik van, van, van pesticiden. Nee. En dan gaat het over onafvredbare pesticiden, hè. Je hebt ook allerlei soorten. Ja. Maar het gaat uh, om zaken als DDT bijvoorbeeld. Hè, die niet afbreekbaar zijn. Dus ik moet nu mijn handen wassen. als ik deze banaan heb aangeraakt? Uh, ik weet niet wat voor soort banaan het is natuurlijk. Je hebt daar goed naar gekeken voordat je hem kocht natuurlijk. Hè. Je koopt natuurlijk alleen maar eco-bananen. Uh, nou, uh, hier staat. Hier staat uh, hij komt wel uit Costa Rica. Oh, ja. Ja. <lacht> Dit is de goedkope banaan. <lacht> Geen eco-banaan. Ja. Goed, okay. nou dat is de illustratie van. Want de film gaat over landbouwgif. Nou, uh, niet alleen. Het gaat over de. De dirty dozen. Dirty de twaalf uh, onafbreekbare pesticiden... die al heel lang geleden bij de Stockholm-conventie... verboden of ontraden worden... en nog steeds volop gebruikt over de hele wereld. En daar maakte me vooral uh, erg... Uh, was ik verbaasd of boos over zelfs... dat het nog kon dat je in 1963... na het boek van Rachel Carson... waarin het gevolg van het veelvuldig gebruik van DDT beschreven wordt... Hè, dat eieren er dus geen schillen meer hadden... dat hele soorten uitsterven... Uh, dat dat bijna 50 jaar geleden nog steeds uh, niet kennelijk niet opgevolgd wordt. Nou, hè? Dat en, er en nog hoe... steeds DDT-fabrieken staan in India en overal. Ja, en, en hoe kwam u erbij om over dit onderwerp een film te maken? Hoe kwam u ermee in aanraking? Ik ken het verhaal namelijk. Ja, ik heb er wel eens over gehoord, maar niet zo dat ik er gepassioneerd van zou raken. U wel blijkbaar. Ja, Nou, het, het begon eigenlijk met wat ik uh, een paar jaar geleden hoorde, het was International Polar Year. Het, uh, de Pol was toen onder de aandacht een heel jaar. En toen bleek, toen kwam er steeds meer naar buiten, dat in die rare lege ruimte op de Noordpool, waar dus Groenland ben ik geweest, 50.000 mensen worden daar. En die worden dus als eerste het ernstigst vergiftigd door die pesticiden, omdat die allemaal met wind- en oceaanstromen naar het noorden gaan. En die hopen zich op in het vet van walvissen. En dat is nou toevallig hun dieet. Dus ja. uh, je, nou, je kunt zeggen, waarom eten ze dat dan nog? Hè? Of waarom gaan ze niet weg daar? Gaan ze naar Kopenhagen, wat de meesten ook al doen. Uh, maar zeggen ze, ja, we zijn de Canaries in de mijn. Het begint hier. We zijn in het laboratorium. ratten van de wereld zijn er zelfs eentje. Zo. Uh, het is natuurlijk uh, een hele erge waarschuwing voor de wereld. En ik ben toen op zoek. Ik, heb eerst, ik ben er naartoe geweest. Ik heb een... Uh, ik heb het materiaal, want het was heel moeilijk om geld te verzamelen voor deze film. Ja. En je moet dat steeds internationaal doen. En dan moet je op festivals pitchen. Dan moet je iets laten zien. Je, je zou, moet alvast een stukje laten zien van wat je zou zien. willen maken. Dus ik heb ja. al wat gedraaid, een filmpje gemaakt. En dat was natuurlijk leuk materiaal dat ik een korte film daarvan gemaakt heb. Die over de hele wereld al vertoond is. Prijzen gewonnen overal en uh, in Amerika tot en met overal vertoond. Uh, en dat was, dat was een hele goede start om het geld voor deze film bij elkaar te krijgen. Ja. Voor die lange film ben ik nu overal in de wereld op zoek gegaan naar de bronnen van die vervuiling. He, waar komt het vandaan? Met een jonge Inuit, een, een vrouw uit Groenland... die kinderen wil en die graag wil weten of het, uh, ja, waar dat vandaan komt. Hoe het kan dat het nog steeds geproduceerd wordt. Ja. Uh, DDT-fabrieken geweest in India, daar hebben we rondgefilmd. Het gespuiten in Afrika. Uh, en dan Costa Rica als toetje met die verschrikkelijke verhalen van die mensen. die. Uh, het gevolg van die pesticiden is natuurlijk in ziek, uh, ja. Onvruchtbaarheid. Ja. Het heeft verschrikkelijke gevolgen. Die vrouw, Pipa Loek heet ze, die is eigenlijk degene die je meeneemt op die zoektocht. Die maakt ook eigenlijk het verhaal boeiend. Omdat je, je ziet eigenlijk door haar ogen wat, wat er zo gebeurt met de wereld door, door, de, door die stoffen. Ja. Bewust gekozen voor zo'n iemand met wie wij ons heel goed kunnen identificeren. Ja, ik, ik zocht naar een jonge vrouw die dus gewoon met dat probleem is. Want daar in Groenland wordt ook een jonge vrouwen afgeraden om dat of vet, wat een dieet is, wat je nodig hebt tegen de kou... en tegen de ellende daar, uh, vol met vitamine. Hè. Wij vragen vroeger, onze levertraan van vroeger, ja. is daar een dieet. En, maar die vrouwen mogen dat niet meer eten. Hè. En kinderen, en, uh, en zeker niet als je borstvoeding geeft... want dat is de enige manier waarop het, het lichaam kan verlaten, oh ja. die pesticiden. Ja. Uh, dus zo'n persoon die daar persoonlijk bij betrokken is... en die wilde ik vooral ook overal uh, jonge vrouwen laten ontmoeten in de wereld. Ja, en dat lukt ook. In Tanzania ontmoet ze bijvoorbeeld ook een vrouw van haar eigen leeftijd. In, in, je ziet bijvoorbeeld in Afrika wordt die DDT dan gebruikt om uh, malaria-muggen te bestrijden. Dan denk je, ja, dat is toch wel ook een zinnig gebruik. Dat zou je denken. Ja, ja. dat uh, wordt ook veel gezegd. Uh, er wordt zelfs... Uh, de, de, de mensen die tegen dat DDT-fabriek zijn, uh, die, uh, het gebruik zijn, zoals ik, dat zijn natuurlijk uh, eco-fascisten. De dood van miljoenen malaria-patiënten op ons kanaal. Oh, o, dat verwijt kreeg u ook? Ja, ja, Dan moet je op het internet maar kijken. Dus het gaat heel hard heen en weer. En, maar het blijkt, en het is al heel. United Nations, iedereen heeft al heel duidelijk aangetoond dat er veel betere programma's zijn. Die veel, DDT is trouwens na een paar jaar uitgewerkt, dan zijn die bungalang resistent in het spul. Het derde punt is dan nog dat uh, het op een zeer uh, uh, ongelooflijk slordige manier gedaan wordt. Mensen krijgen per tank betaald in zo'n dorp. Nou, die lopen door zo'n dorp. Mensen niet thuis. denk liggen ze in de bosjes. Ik voel, het is een gruwelijke productie van DDT. Uh, terwijl er gezonde alternatieven zijn. Maar dan komt zo'n chemische lobby op gang. En die gaat naar het ministerie van Gezondheidszorg in Oeganda. En dan ze, nou, je krijgt geld van ons. Dat hebben we aangetoond en die mannen is ook Ja, dat, is, dat zie je ook in de film. Ja. Dat er iemand wegscore, uh, een minister wegscore. Als je wegscore maar spuit, de... He, de nee. malaria netten of muggennetten, die hebben die lobby, lobby niet. Hè? Dus dan krijgt zo'n man geld, auto's, een project. Hè? En dan gaat er erop zeer. Uh, dus Terwijl het bijna uitgebannen werd... begint er nu weer een nieuwe uh, golf van spuiterij in ja. Afrika. Hoe is het met Nederland? Wat doen wij met die stoffen? Doen wij iets met die stoffen? Uh, nou, deze is hier verboden. Maar uh, wij, dat was tot mijn grote verbazing. Uh, ik filmde in India met een Indische cameraman. En die zei, ja Jan, in de making of zegt hij dat heel mooi... Van, ja, India krijgt natuurlijk van alles een schuld. Er staat de DDT-fabriek. We zijn natuurlijk een uh, land wat veel vergiftigd, uh, veel gif gebruikt. Ja. Maar ik weet nog wel een paar landen. En ik heb hem beloofd dat we ook andere landen zouden... Uh, nou, Costa Rica was natuurlijk een prachtig voorbeeld met die bananen van, uh, ja. waar je straks van gaat eten. Nee, dat durf ik uh, niet meer. <laughs> maar wat we gekozen hadden, omdat je daar projecten hebt waar ze zonder DDT malaria bestrijden. En die zijn succesvol. Dus malaria is uitgebannen gewoon de hygiëne, hygiënische maatregelen, goede gezondheidszorg ja. en dat soort dingen. Ja. Um, en Nederland? Maar toen dus? bleek dat ik op, toen las ik later dat Nederland uh, Costa Rica is het nummer één qua het gebruik van onafbreekbare pesticiden. Uh, Colombia nummer twee, kan me ook voorstellen. Drie is Nederland. We ja? zijn gigantisch bezig met uh, gif op uh, in, in de landbouw te gebruiken. Uh, nou, vooral in West-Nederland. Er is een nieuwe stof, uh, nu wordt er gebruikt, imidaclopriet. Waar de bijen helemaal de weg van kwijtraken. En uh, dat is vooral in het westen van het land. Maar nu gaat die, uh, die bollenteelt steeds meer naar het noorden, naar Groningen. Daar komt het ook voor dat die bijen daar uh, ja. gewoon uitsturen. Het is verboden in Italië, in Engeland, en redelijk veel fatsoenlijke landen om ons heen. Maar in Nederland niet. En hoe komt nou dat gif van over die hele wereld... u hebt het overal laten zien in India, Costa Rica, Nederland, noem maar op... hoe komt het nou uiteindelijk op die Noordpool terecht dan? Oceaanstromen en winden, die eindigen allemaal op de pool. En dan slaat het neer als sneeuw. Want het wordt niet afgebroken, die stoffen? Nee. En dan komt het uiteindelijk daar als een soort afvoerput... Ja, het gaat in kleine visjes, grote visjes, het eindigt in die walvissen. polarbeer, ijsberen en Eskimos of Inuit je zijn aan het eind van de voedselketen dus ja. je krijgt gigantische concentraties binnen. Het is een beangstigend beeld. Uh, en je, als je ernaar kijkt, dan denk je ook, ja, op deze manier zijn we eigenlijk de aarde aan het vergiftigen. Uh, maar het roept ook het gevoel op als kijker, ja, wat kan ik daaraan doen? Ja, film nou, eindigt natuurlijk met de website silencenow.org. Ja. Uh, omdat daar over de hele wereld, daar wil ik ook zoveel mogelijk landen. Ze doet drie werelddelen op haar reis. En overal hebben we gekozen voor mensen die strijden tegen die vervuiling en die vergiftiging. En dat inspireert weer allerlei mensen. En dat gaan we ook in de campagne die we nu beginnen. Hij gaat nu de komende maanden in de bioscoop in Nederland. Er gaat over de hele wereld trouwens. Zoals China verkocht zelfs. Nou, misschien ligt dat dat daar ook nog helpt. Yes. Uh, maar um, dat gaat allemaal uh, tot acties. Uh, wordt nu al, er zijn al acties in Roemenië, in een aantal landen... waar die film nu al gebruikt wordt. Uh, om mensen te waarschuwen ertegen. Maar ook dat ze iets kunnen doen. Dat er uh, actie... Ja, bent bent u nooit zelf bedreigd door grote industrieën... die dus die belangen wel hebben? Dat ze denken, ja, deze documentaire, die willen we niet. Ja, nou, ik, uh, we hebben in India gedraaid. En daar werden ook wat namen van, uh, van uh, industrieële uh, organisaties genoemd... zal ik maar zeggen. En uh, daar kwam je naar me toe, zei Jan... die, die, die uh, namen van die bedrijven... Ik was in de wereldpremiere in Nairobi, waar een conferentie was over het hele onderwerp. En dan kwam met verschillende mensen waarschuwen: je kunt het bedrijf maar beter niet noemen. Want uh, ja, toen, ik heb 17, dan heb je zo'n 17 advocaten op je, ja, ja. Op je dak. Ja, je ziet ook dat de mensen die u afbeelden, de, de, de, de mensen, die activisten die zich ze inzet, die, die, die worden soms wel in elkaar geslagen. Doodbedreigd, ja ja, ja. ja, dan he, dat prachtige verhaal van die meneer. En daarom heb ik dus alle namen van bedrijven. En ook omdat ik uh, hoop dat door die film het minder zal worden, dat bedrijven zullen leren. Maar dus op de website komen dan steeds de, de acties, de namen... de lijsten van waar je wel en niet mag kopen... Wat, wat goed is voor de mensheid en wat slecht. Dat komt op de website, omdat je dat kan aanpassen. Want zo'n film gaat natuurlijk een paar jaar mee. Ja. En als een bedrijf het leven betert, ja. wil ik Pas graag ja. dat ze de kans nog hebben. Die, mag die, ik u die... vragen? Uh, wat, in de vraag natuurlijk van wat kun je eraan doen? Uh, u heeft verschillende landen gezien. Wat is nou het belangrijkste probleem? Gebrekkige internationale of nationale regelgeving... Of bijvoorbeeld, wat we even noemde in Oeganda, corruptie. Het is, een, het is een combinatie van heel veel dingen. Het is een hybride, zegt iemand in de ook in India. Het is een hybride situatie. En het ergste is, dat imidacloprit is een mooi voorbeeld in Nederland... Wageningen doet onderzoek daarnaar. Euh, naar het gebruik van imidacloprit. Het spul wordt gemaakt door Bayer. Zij krijgen, een, euh, ze krijgen geld om dat onderzoek te doen... Maar ze moeten beloven dat ze niks negatiefs over Bayer zeggen. Want Bayer betaalt het onderzoek. Ja, ja. Dat is in Nederland. Hè? Dat noemen we dan de uh, Agrarische Universiteit, waar we ja, er trots op zijn. Uh, dus ja. het is corruptie, het is de lobby van die bedrijven. Het is de overheid en het is het onderzoek. En dat werkt we allemaal samen. Ja. Nog even over die mensen die in de film voorkomen. Dat zijn veel activisten in verschillende landen... die zich echt inzetten ook voor, voor een beter milieu. Uh, ik vond ze echt zo ontzettend baffelogen. dacht... Waar komt dat vandaan? Wat ja, knap. Tuuk, want bent bent tegen, tegen de verdrukking in ook. Ja, nou, afgezien van het feit dat ik een naar onderwerp had in de film. Omdat ik die pol, die vond ik zo fascinerend en zo prachtig. Dan heb ik prachtig kunnen filmen op die honderd sleden met een cameraatje. Dat zag er echt great. mooi uit, ja. En uh, dacht ik, ik wil ook die andere landen mooi in beeld brengen. En het grappige is ook dat zo'n DDT-fabriek staat aan de mooiste plek in India. Een hele mooie uh, delta waar echt zo mooi alleen... Hij is dus vervuild, vergiftigd, kun je ja, zeggen. Ja. Dus ten eerste wil ik mooie een prachtige film maken. Dat wil ik echt helden laten zien. Mensen die hun best doen daarvoor. Dus die zijn heel zorgvuldig door ons uitgezocht. Ja, en was het moeilijk om ze te vinden? Of zijn er eigenlijk toch wel veel van op deze wereld? Uh, te weinig. Maar we hebben dus de, de goede gevonden door heel veel uh, netwerk op te bouwen... met, uh, met alle organisaties in al die landen. En die komen allemaal weer op de website. Die website komt ook in meer talen. En nou, morgen begint de campagne in Nederland. Het is prachtig. Ik heb gisteren een proef gedraaid. Het ziet er heel mooi uit. En daar komen, er, komen ook allerlei initiatieven in Nederland. Wat we hier kunnen doen. Dus er zijn twaalf hoopvol hij... initiatieven. Van onder andere... Uh, Maurits Groen is dit aan het organiseren deze avondmorgen. En dat is geweldig. En dan er komen, er komen dus bijvoorbeeld uh, To The Bright Sing. Dat nieuwe project waarin je door een aankoop te doen uh, op het internet wat normaal naar je bank, over, je bank gaat, die een kleine percentage... gaat naar uh, zonnepanelen over de hele wereld. En dan kun je een tijdje later kun je van dat product... kun je kijken waar dat zonnepaneel terechtgekomen is. Ah, dat is mooi. Kunt, waar, uh, waar kunnen mensen hem gaan zien, deze film? Uh, Zal nou, snow? Alle theater, uh, ik heb alle theaterdirecteuren uh, van uh, filmtheaters in Nederland uitgenodigd. Ik heb heel veel e-mails als reactie gekregen. Uh, de meesten kunnen morgen niet komen. of Ze zitten in Venetië of in Toronto of een andere belangrijke plek. Maar uh, ze willen allemaal graag die film vertonen. Dus okay. hij komt in het voor tegelad. een breed publiek beschikbaar. En volgend jaar komt hij in Nederland bij de Boeddhistische Omkopstichting. En uh, in België bij Canvas. En okay. hij is al in China verkocht. Dus God. dat gaat allemaal heel okay. goed. Hartelijk dank, Jan van den Berg, over Silent Snow.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 Die song van Wie hadden ze gedacht? Dat Wereldweek. Vandaag met Jan van Bentem, buitenlands commentator bij het Nederlands Dagblad. Jan, jij verdedigt vanmiddag een opvallende stelling, zo vinden wij althans. Namelijk dat jij zegt dat tien jaar na de aanslagen op de Twin Towers de conclusie moet zijn dat Al-Qaeda de winnaar is, winnaar is in de oorlog tegen aardsvijand Amerika. Ja, nou het is heel stellig geponeerd zo, maar eh, laten we zeggen dat Al-Qaeda een aantal van zijn belangrijkste doelstellingen heeft gehaald. Ja, en zoals er, daar waren. Weil wij, Osama Bin Laden ze ook heeft geformuleerd, eh, bijvoorbeeld in 2004 nog in een toespraak die is uitgezonden door Al Jazeera. zei hij van eh, met de aanslagen op he, in New York, Washington, eh, wilde hij begin maken met het ontregelen van de economie, ook de financiën, maar ook de politiek de democratie van het Westen en uiteindelijk natuurlijk zijn militair verslaan. Ja. En als je nou goed gaat kijken vanaf die datum en wat er daarna is gebeurd... dan heeft hij zeker wat de economie en de financiën betreft... een enorm succes behaald. Is dat zo? Uh, waar heeft 9-11 toe geleid tot de reactie van het Westen... om te beginnen de Verenigde Staten samen met de, met de Britten... Die zijn Afghanistan begonnen, binnengevallen, later Irak. Het heeft tot twee oorlogen geleid... die alleen al aan de Verenigde Staten... tot op dit moment bijna 1,3 biljard dollar hebben gekost. En dat is mede-oorzaak van de huidige financiële en crisis, zeg daarmee je? Die begon daar, daar, daarmee begon een gigantisch begrotingstekort zich op te bouwen. En een enorme staatsschuld, waar al aan het eind van president Bush's uh, periode uh, grote uh, zorgen over kwamen... Dat gecombineerd met het instorten van de huizenmarkt... heeft tot een financiële crisis geleid. Ja. Waarbij de overheid dus vreselijk moest lenen... O, om überhaupt nog iets te kunnen je, je doen. Je zegt het al, dat gecombineerd met ja. de huizenmarkt. Hier hebben we natuurlijk de problemen met de euro... met Griekenland, met maar andere ook Europese dat, landen. Waar, waar begon de probleem met de euro mee? De, de probleem de problemen met de euro begonnen. Wij riepen allemaal dat de economische crisis of de financiële crisis... in Amerika niet zoveel gevolgen voor Europa zouden hebben. Hadden we, hadden we aardig afgetimmerd riepen we. Nou, dat bleek anders te liggen. Onze banken zaten heftig in het Amerikaanse systeem. En dan blijkt begrotingstekorten en alles wat daaraan gekoppeld is. Dus is, het, het is een schakel ja, van... De, de, de, de economische crisis is een sneeuwbal die is gaan rollen... Die en het eerste worden. zetje is gegeven het, door Al-Qaeda. Ja, en dat, heeft, dat is ook wel binnen Al-Qaeda zo verwoord. Nog in uh, 2008... Uh, is er ook door een, een uh, Al-Qaeda woordvoerder gezegd... de economische crisis zal zich voortzetten. Want er zit een, een, ze noemden dat, het is gebouwd op stro. Het is gebouwd op, op, op psychologische gedachten. van als je maar leent en, en, en duurder kunt verkopen je huis... dan kun je door blijven lenen. Dat, dat is in wezen inderdaad stro dat hebben zij in de fik gestoken. Maar ge dicht jij Al-Qaeda nu niet veel te veel macht? Hoor. Ja, dat doe je uiteraard <lacht> op deze manier wel. Want ze zijn niet verantwoordelijk voor het totale effect. Maar er is door een structurele zwakte in het Westen, namelijk het lenen op, op, op de pof, op geleend geld, het op grote schaal veel meer uitgeven dan je hebt. Een consumptiesamenleving die we hebben gecreëerd waarbij ideologie er niet meer toe doet. Dat heeft uh, Osama Bin Laden ook met name benoemd. Hè. Het, is een, het is ook een ideologische instorting van het Westen. De grote ideeën als religie en politieke ideologie, denk bijvoorbeeld het socialisme, is op zijn gat gegaan. Uh, er echt Bij de Partij van de Arbeid leert niemand meer de internationale. Nou hoeft dat ook op zich niet. Maar je moet wel idealen hebben als een samenleving. Nou, die, die zijn wat zwak. Die zijn ingeruild voor materialisme. Als je dat aanraakt, raakt. Als je daar een sneeuwbaleffect uh, weet te veroorzaken. Komt er ook een andere effect op, op gang. Maar gesproken over idealen. Het heeft ook wel weer uh, uh, een beweging uh, op gang gebracht. Ik denk toch even aan het succes van de PVV. Indirect. Hè? Ja, Angst maar, voor dat, uh, de islam. Noem je islam. dat idealen? Kijk, maar dit, dit is wat niet wat had... Al Qaeda wilde bereiken, of wel? nee, juist wel. Juist wel, Ook, zeg op je. Ook de instorting van de democratie eh, is een, met nadruk genoemd. Uh, maar wacht even, uh, in instorting van de democratie? Van de democratie. Een, ho, ho, ho, een democratie zo... werkt als het volk er, uh, accepteert dat je uh, politici kiest die ja. op een gegeven moment jou vertegenwoordigen. Maar, maar, maar dat doen eigen, wij toch nog steeds. Dat doen we nog steeds. Maar dus we, het is we, gunnen ze, we gunnen ze steeds minder die handelingsbevoegdheid. Hun mandaat wordt steeds korter. En Ook dat zit aan dit geheel verbonden. Die aanslagen vonden plaats op het moment dat je in het Westen... alle sterke twijfels kreeg over de immigratiepolitiek. En over de hele integratie. Het, je ziet dat het bijna gelijktijdig is in Nederland bijvoorbeeld... met, met Pim Fortuyn. Het is dus heel sterk... Voedingsbodem geworden. doordat je een legitiem ja. brandpunt had van je ja. protesten. Dat heeft dat De gevolg islamisering versterkt. van de samenleving. Ja. Het is sterk gevoed. Maar is dit dan iets wat Al-Qaeda wilde? Uh, nou, als je, hoe Nederland nu. Als je door de jaren bekijkt hoe ze erover gesproken, gesproken hebben. blijkt dat bijvoorbeeld Osama Bin Laden heel nadrukkelijk de politieke ontwikkelingen in het Westen volgde. Ja. en ook die politieke zwakte zag. En wat je met name West-Europa hebt, is dat populistische partijen... de PVV in Nederland is er daar één van. Hè? Je hebt de ware Finnen en dergelijke. De handelingsruimte van regeringen over de eurocrisis beperken. Wij willen niet aan de Grieken geven. Wat moeten wij betalen voor de Europese En Dat eenheid? was voor de aanslag op de Twin Towers anders geweest. Oh, dat was Jan van den Berg, geweest. u ziet al een paar keer nee te schudden. Nou ja, is geen, nee, heel verbaasd natuurlijk. Maar dat Osama Laden ook een... een, een, een uh, ja, Wat zal ik zeggen? Uh, uh, invloed ja. gehad kan hebben op het consumentisme in uh, de Verenigde Staten. Want nou, je, het, ja, hij he? maakt er gebruik van. Ik zeg dat niet dat van. hij er invloed op heeft. Ik, ik bedoel, de, in de karakteristiek van het Westen is dat een van de eerste dingen die je ziet. Je ziet ook heel nadrukkelijk, je moet naar de symbolen kijken van de aanslagen. Het Wereldhandelscentrum. De Twin Towers. Twin Towers. Ja, ja, ja. Uh, de, de, de zetel van de militaire macht, het Pentagon. En het, derde doel, en het derde doel, wat nooit bereikt is, omdat de passagiers de, de kabels hebben overmeest. het Capitool, De zetel van de Amerikaanse democratie. Dus dan heb je de drie symbolen maar van goed, de Maar goed, dat is bij het de de delen gelukt. Je zegt toch, ze hebben de strijd gewonnen. Maar, nou, vandaag... gewonnen, maar ze hebben hun doelen bereikt. Nou, maar vandaag de draag... chaos. Misschien je was een van chaos. de doelen ook nog wel dat ze nu nog zouden bestaan. Uh, en dat kan je afvragen natuurlijk sinds 2 mei. Uh, Bin Laden is. Uh, uh, ja, en uh, nadien is uh, Rachman nog uitgeschakeld door de ja, Amerikanen. De 2. heel 2. recent. Uh, daarvoor had je dus elkaar al... bestaat eigenlijk niet meer. Uh, het leiderschap is zwaar geraakt. Maar tegelijkertijd is het West ook zwaar geraakt. En uh, moeten we moeten ons eens goed uh, rekenschap geven van de schade die is toegebracht. En, en wat voor uh, systemen er in gang zijn gezet. En als je dat onder ogen ziet, kun je dat misschien ook beter aanpakken. Dankjewel. Jan van Wensen. Ja, we gaan even naar uh, luisters We ja, Ik had nog een vraag uh, inderdaad, meneer Reis, maar voor u, van uh, mensen reageerden op uw verhaal. Iemand die zei van ja, is uh, had die man in het concertgebouw nou echt een boodschap voor de koningin? Of wilde hij alleen maar een podium om, om zijn boodschap uit te dragen? Nou, voor zover ik hem al ken en ontmoet heb, dan denk ik dat het enige doel wat hij heeft, is het uitdragen van zijn geloof. Punt. Het en was weer toeval dat de koningin er ook was of zo. Nou, ik denk dat hij wel uh, het podium gezocht heeft al formaat. Dat vind ik wel goed van hem eigenlijk. De andere vragen, laten we liggen, hebben we helaas geen tijd voor. Want hm. we gaan naar onze dichter bij de dag. En die verdient ook aandacht. Hans Wap, goedemiddag. Goedemiddag. Wij willen heel graag luisteren naar jouw gedicht. Oké. Okay. <tomt> Duizenden jaren hebben we het rustig aangedaan. Een beetje jagen, hier en daar een vrucht plukken, dat soort dingen. Door met overtuiging het oudste gezelschapsspel te beoefenen... groeide de bevolking van de planeet. Industrie werd noodzakelijk. De afvalberg hoger dan de Mont Blanc. We schoven asbest en accu's naar Afrika. Probeerden nieuwe geneesmiddelen uit op mensen in arme landen. Bouwden fabrieken op plekken waar ze nog nooit van vakbonden hadden gehoord. We bijten onszelf in de staart. Gooi je nog één keer met de dobbelsteen pakken een kaart en lezen dat het een vergissing van de bank in uw nadeel is. Moeten een boete betalen en keren terug naar af. Dankjewel Hans Warp. Nou, Jan van der Berg, die kunt u meenemen, denk ik. Uh, komt op de site? <laughs> ja, uh, komt op de site, ja. Straks, na drie uur, een uh, opmerkelijk potje Nederland-Duitsland. Nee, ik ben grundsätzlich dagegen. Nou, de zullen een Duitse ja. burgemeester hebben, ja. En geen Hollander. Als nog zo net is, hij zal in zijn land blijven. Ja, in ieder geval zijn hand geven. Hallo, Frans Willem. Ja, deze Duitse mevrouw is er duidelijk over. Geen Nederlandse burgemeester in het Duitse Noordhorn. Toch zou het zomaar kunnen gebeuren. Want een van de twee kandidaten is de Nederlander Frans Willemen. Waarom wil hij dit en maakt hij als Nederlander sowieso kans op het burgemeesterschap van een Duitse stad? Zometeen na drieën meer. En verder een debat over de Israël-lobby binnen het CDA. We bedanken onze gasten Wander Reitsma, Jan van den Berg, Adi Golat en Jan van Bentem. En we zijn graag bij u terug met Dit is de Dag na het nieuws van drie uur. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu You've got mail. Ah, oh, beveiligd. Nou, wie ben je? Heb jij tijd?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 Oh. vijf jaar, man. Mijn concentratiespannen in zes seconden. Wille is kunnen, jord. Kijk maar op frieslandbank.nl. Dit is Radio 1.